Deze met het NOS-journaal. Syrische president Add heeft gezegd dat het leger en de politie alle operaties tegen demonstranten hebben beëindigd. Hij deed dat tegen VN-chef Ban Ki-moon, die hem had gebeld over het buitensporige geweld van de afgelopen dagen. Er vielen in de havenstad Latakia tientallen doden bij beschieting door tanks en marineschepen. Na het geweld van de afgelopen maanden in Syrië komt mogelijk een onderzoek van het internationaal strafhof.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 Amerikaanse tv-presentator David Letterman wordt met de dood bedreigd. Een radicale moslim heeft op verschillende jihadistische websites opgeroepen de tong van deze nietige jood af te snijden en hem voor goed het zwijgen op te leggen. De bedreiging volgt op een uitzending van Lettermans tv-show in juni, waarin de presentator inging op de dood van Al Qaeda-kopstak Elias Kashmiri. Bagger- en bergingsbedrijf Boscalis heeft in het eerste half jaar ruim 114 miljoen euro winst gebaakt. ongeveer 8% minder dan vorig jaar. Toch is het bedrijf tevreden en spreekt van een goed resultaat onder uitdagende omstandigheden. Boscalis wijst erop dat er in de baggerbranche minder werk is, maar dat in de bergingssector goed verdiend is. Het weer, eerst wat zon, later bewolking en buien, maxima 20 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Dit was het N -N -E. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de randstad staat een file op de A16, Breda richting Rotterdam. Daar staat op de parallelrijbaan tussen Rotterdam-Veienoord en Rotterdam-centrum 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Land.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 Ja. Dus de hoogste tijd voor Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen dan. Goedemorgen Betty. Naast me zit eindelijk eens een, <laughs> een vrouwelijke collega, Betty van Voorst. Niet dat het met de mannen niet leuk is, maar ik vind het toch wel leuk om een keer met een vrouw te presenteren. Nou, ik vind het ook ontzettend leuk om het vanmorgen een keertje met jou te gaan doen. Oké, okay. en we zitten in het gezellige Hoogland waar de kachel flink opgestoken is. Ja, het is hier, is hier lekker warm. Het is hier <laughs> lekker warm. Ja. En uh, we zijn uh, Henny van de leden die uh, zorgt voor de koffie. Uh, gastheer Floris Faber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 Ja. Wat is de eerste waar we naar gaan kijken, Betty? Wij gaan straks, uh, hebben wij Ellen Kuel en ik heb begrepen Margreet. En wij gaan praten over Place du Têtre, de kunstmarkt die morgen zal plaatsvinden in ons dorp. Ja, uh, die zit in de poststraat en uh, Kerkplein. Uh, las ik daar. Ja. ja. Oké. Okay. Dan gaan we rond de klok van half elf praten met Erik Wijers. Want er staat natuurlijk op het circuit uh, nogal wat groots te gebeuren: de RTL Grand Prix uh, Masters of Formula 3. Ja, en daarna krijgen wij Robert Willemsen van het chocoladehuis Willemsen. En daar heb ik me de hele ochtend al op verheugd. Want ik hoop natuurlijk dat hij chocola meeneemt. Ja, ja. <laughs> maar deze, deze manier is ook... Zullen we het bestellen alvast? Even... Oh ja, echt. Ik denk elke keer hij zal het vast wel meenemen. Slagroomtruffels. Ja, truffels. Oh. Hou oh, op, hou op. <laughs>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 en uh, olijven, hè? dus uh, echt verse olijven en uh, een echte creperie. Dus je kan weer, uh, dat hadden we vorig jaar ook en dat was ook een groot succes. Dus lekker met uh, drankjes en uh, zoetige dingetjes erop. Uh, ja, dat kan je ook krijgen. Ja, en um, wat hebben we nog meer. Uh, de Franse worstjes natuurlijk, die uh, en... Um,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 Dus... Euh...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 Verdrijven. Althans, daar ga ik vanuit. Want als, ik heb zijn werk gezien, dat zijn schalen. Nou, die worden inderdaad uh, gedreven. En, uh, maar ja, ook andere voorwerpen, ook uh, zilversieraden en. Uh, glas ja, in lood. Glas in lood. Glas en uh, zijden, sjaals. Uh, ja, ja, en, glas en in hoeden. lood is aan één kant natuurlijk uh, het technische deel, het lood ja. Uh, ja. Uh, aanbrengen. Maar het is natuurlijk ook het uh, gras snijden. Brengen. Ja, ik weet niet wat hij precies gaat doen op de markt. Het, uh... is dat ons ook een beetje een verrassing. verrassing maar... ja. Nou ja, in glas in lood kun je natuurlijk ook, alle, je kunt brand schilderen, maar je kunt ook met stripjes en ja. driehoeken en ja. dergelijke ja. iets ja. uitbeelden. Ja. ja, het gaat erom dat de mensen een, een beetje een idee krijgen hoe de kunstenaar aan het werk gaat. Ja, nou, wel heel leuk dat je ja. gewoon echt 18 verschillende ja. kunstenaars kan ja euh, werken. Ja. Ja. Ja. Ja.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 Een beetje een spectaculaire opening. Vertel. Dat ja. doet uh, onze burgemeester, onze lieve burgemeester. Hij heeft ja gezegd: hij, hij is, hij is, is ja. terug van vakantie. Hij is terug van vakantie. Ja. En we hebben dan een, een knipkunsteres, die ook zaagt uit uh, hout. En die dus de silhouette ook uitzaagt. Die combinatie, dat wordt de opening. Oh, dat is en voor leuk. de rest dat moet iedereen maar komen kijken. Op Place ja. zie je dat ook altijd, ja. die klippers. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja. En zij is dan vrij uniek met houten werken ook daarin. En als het goed is, gaat dat gebeuren. Dus, uh, oh, dat ja. ziet er wel, uh, ik hoop ook dat jullie echt een beetje mooi weer hebben morgen. Ja. ja. Want het is ja. de laatste tijd echt uh, dramatisch. Hè? Ja. Ja. ja, dat was vorig jaar ook. Want toen waaide we van het plein ja.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 zo moeilijk om uh, mensen erbij te krijgen en we wilden ook een uh, ja een, een, een groot assortiment zeg maar van ja. ambachten maar er zijn ook ja zitters dus ja, <laughs> Nou, ook gezien de tijd, nog even een laatste vraagje. Wat moet je altijd bij dat soort evenementen doen? Wie betaalt dit allemaal? De kunstenaars zelf? Ja. Of kregen jullie subsidie? Nee, nee zij zelf supporten het. Ja, okay. ja. dat ja. proberen Die we. dragen, en en dragen met z'n allen de kosten van ja. het. Ja, het ja, ja. ja. ja. Oké. Okay, ja. dan. Dus dan hoop ik dat er een hoop mensen komen en ja. dat er wat verkocht wordt. Ja, ja. Dat ja. Wel ja. ja als het leuk maar gezellig is. Ja. ja, als iedereen maar geniet, dat, dat staat voorop. Ja. Nou. Dat uh, iedereen ook vindt wat wij vinden: dat het een bijzondere markt is en dat het. De Poststraat is natuurlijk een hartstikke leuk stuk en het werkplein ook. Ja. Ja. Ja. Met die, die huizen in de Poststraat, die ja. oudere huizen en zo dat, dat geeft wel een beetje de sfeer. sfeer hè? Ja, klopt. Ja, klopt. klopt. Ja. Ja, dat, ja, als je ook een filmpje krijgt van een Rob Bossing, en dan zie je ook, dan is het echt Frans. Ja, dan kunnen we iets ja. Ja. Ja. Ja. ja En dan okay. de muziek die jullie leveren. <laughs> ja, dat, ja. dat was ik al de ja, Hartstikke leuk, gaat uh, de muziek draaien. Ja. Als achtergrond is dat zo leuk. Ja, ja. perfect. Ja. Leuk. Goed. Heel erg veel succes, hoop ja. dat een hoop mensen, en vooral passanten die hier oh leuk, ja. kijken. Ja. Ja. Nou, heel veel succes, bedankt voor jullie komst. Heel graag veel graag je gedaan. Morgen. Ja, okay, dankjewel. dankjewel. <laughs> Wij gaan zo meteen door met Erik Weijers, ja. maar we gaan even luisteren. We hebben heel wat anders, ook morgen hè? Ja. Oh. Ook morgen, ja. Ja, ja, ja, ja. We gaan even door met Paul Konte. Bia con me. Mm.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 Het is it's het is wonderful, het is my veel succes, baby, het is it's het is wonderful het is of ik chips, chips, Do do do do do je, wat doe Do do doe je, wat do, do do doe doe doe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 De dood, de dood, de Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo. C'è accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. So wonderful, Conte, via con Een heel ander onderwerp nu. Ja. Circuit. maar hè.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 in Europa, ja. maar ook buiten Europa... ...in Engeland, in Duitsland... ...je hebt een Euroserie, heb je... ...in Italië is een kampioenschap... ...in Spanje is een kampioenschap... ...nou, die rijden allemaal eigenlijk op een eigen eilandje... ...want hebben nooit een internationaal treffen... ...Zandvoort is een treffen waar alle... ...beste rijders uit alle Formule 3... ...kampioenschappen naartoe komen... ...en strijden om de titel Master of Formule 3... ...en ja, de titel bestaat inmiddels 21 jaar... ...en het is een lijst met name... ...die begint met David Koolthart in 1991... Ja. ...maar Jos Verstappen heeft natuurlijk gewonnen in 1991... 93. Maar ook Takuma Sato die Formule 1 Zo. heeft gereden. Christian Kleen die Formule 1 heeft gereden. Lewis Hamilton. Allemaal winnaars van de Masters van de, van de recente jaren. Die nu Hamilton allemaal in de Formule 1 Dat is ook ja. in Zandvoort. Ja. Ja. Okay. Dat ja. is, zijn allemaal een grote naam uit ja. Formule 1 geworden. Ja. Dus ja. die ja. hebben hier allemaal om die titel gestreden. En heel grappig is, ze noemen het vaak ook nog als ze praten over hun carrière. Hoe ze in de Formule 1 terecht zijn gekomen. En wordt Zandvoort ook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 Interieur wordt verwijderd, uh, Hij is lichter, ja het lichter, ja en motor echt, nee motor verschillen, nee maar in dit geval als je praat over eh, bijvoorbeeld een Swift Cup of bijvoorbeeld we kennen ook de Clio Cup in Nederland, dat zijn gewoon standaard motoren, dat hetzelfde motor die ook op straat in een auto zitten. En het leuke van zo'n stuk, omdat het een eenheidsklasse is, allemaal dezelfde, dat maakt het niet uit hoe hard je motor gaat, want iedereen kan maar even ja. hard gaan. Dan krijg je de echte deurkruk aan deurkruk. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, ja, ja, ja dat zijn, het zijn ook auto's leuk. waar wat makkelijker mee in te halen is. Ja. He, dat heb je bijvoorbeeld met in Formule 1 zie je dat. En, uh, en Formule 3 ook. Waar Formule 1 dit jaar iets beter is, gewoon omdat ze een verstelbare vleugel ja, hebben. Dat is wat minder. Geval, ja, dat is minder gewoon. Ja. En Formule 3 heeft dat helaas nog niet. En dan merk je toch omdat die luchtstroom zo belangrijk is. En dat je ja, moeilijk kunt slipstreamen. Slipstream is als je met twee als vlak achter elkaar gaat rijden. Om zo minder luchtstroom te hebben. Ja. Maar omdat juist die luchtstroom wegvalt. Uh, uh, mis aan auto en dan een stuk snelheid. En kan, je, kan die moeilijk voorbij een andere auto komen. Ja, dus dat ja. is uh, dan helaas een nadeel. Goed, maar er was even een zijpad naar die Shift. Ja, die deed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 Bepaald. En voor de rest heeft net ook de Bosch GP gereden. En Bosch GP dat is een uh, serie met voormalige Formule 1 uh, auto's. En we hebben echt een prachtig veld met twintig uh, hele dikke snelle auto's uh, rijden dit weekend. Dat maar die dus heel spel... harde geluid geven. Ja. Hele geluid. ja, heel harde geluid. Ja, muggen. ja, ja, Ja, ja, ja. ja, heel hard ja voor de liefhebbers is het echt genieten. Ja. En uh, We zagen vanochtend al vroeg uh, mensen op het spiek komen. En uh, als je als een pitbox open gaat waar zo'n auto in staat, dan iedereen oh, ja. duikt erop. is ook heel leuk doen ook uh, een groot aantal Nederlanders in die klasse mee. Jan Lammers rijdt onder andere mee. Uh, Tom Coronel rijdt met zo'n Formule 1 auto. Tyrrells hebben ja, hier een aantal Ja, ja klopt. Ja. En, en ben ben ben Benetton? Benetton, Ferrari ook. Benetton is Jos Verstappen vroeger samen. Ja, daar heeft met hij de, de, de, Ja, klopt. Ja, daar heeft waar hij de, goed gescoord heeft. Klopt, de. inderdaad. Ja. En uh, Jos Verstappen is er morgen ook. Uh, en die gaat in, uh, in een van die gaat hij inderdaad nog een demonstratie geven. Ja. Oké, okay, hartstikke leuk. Uh, Formule 1. Vandaag? De bosrace. Race? Ja, vandaag ook. Uh, we hebben net uh, de test uh, gehad van de, van de Bosch GP om half tien. En om twee uur hebben die de kwalificatie vanmiddag. En uh, vanavond om half zes uh, tot kwart van zes is er dan al een eerste race. En uh, ja, mensen die van snelheid houden en van Formule 1 moeten vanmiddag echt even naar de circuit komen. Ja, en dan morgen?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 nog een stapje kleiner dan zit je in de Formule Renault. En... Is dat het vergelijk met de Formule Ford? Nee, de Formule Ford zit er daarom maar. Zijn zwaar. De Formule Renault zijn zwaar. Ja, de okay. ja, Formule Ford is echt op formulewagen deze gebied, echt de opstapklassen. Daar is ook bijvoorbeeld een Nederlands kampioenschap van, mm. uh, wat wij organiseren. En een stapje hoger kom je inderdaad in die Formule Renault terecht. En vanuit die Formule Renault groeien mensen doorgaans door naar Formule 3. En dan heb je na Formule 3 kun je een stapje naar GP2 maken. En daarna de beste drie komen dan misschien een keer in de formule 1 terecht. Ja, ja, ja. ja, ja. Jullie uh, bieden een heel ontwikkelingspad voor koerden. Ja, ja, dat is belangrijk. En dat, dat, dat is ook wel een van onze doelstellingen ook, met alles wat we organiseren, dat je voor Nederlands racenland, dat je ook uh, ja, mogelijkheden ja, biedt om zich te ontwikkelen. Want morgen begint eigenlijk onderaan de karting. Ja, de Red Bull Kart Fight. Uh, ja, karting is natuurlijk helemaal de bakenmat. Dat mogen natuurlijk kinderen al doen vanaf, in wedstrijdverband af, vanaf dat ze acht jaar oud zijn in Nederland. Uh,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 Okay. <laughs>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 en dan um, gaan we beginnen aan de startprocedure van de masterformulier, de RTL-GP masterformulier. Moet kijk, ze ja. heet officieel. En die gaat om half drie van start. Uh, ook exact half drie, want niet alleen live op het speeden zien, maar ook live op tv op RTL-GP. Ja, RTL-7. Ja, RTL-7. Ja, uh, RTL-7 7. Ja, rtl ja. Ja. Ja. Rtl heeft morgen de hele dag uitzending eigenlijk vanuit Zandvoort. Ze beginnen al uh, een uur eerder om half twee. Met een hele grote, of een uitgebreide voorbeschouwing. En dan half drie de li race live. En ook na afloop worden er nog allerlei uh, samenwerking.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 en ja, kunnen we dit soort evenementen ja. prima organiseren. Ja. En ook met, natuurlijk niet alleen op de maar ook met medewerking van de gemeente. Ja. Eh, ik bedoel, het Uitzetten van verkeersborden, ja. eh, inzetten van verkeersregelaars wat we nauwkeurig met de gemeente afstemmen. Ja, ja het is gewoon een goed, goed geoliede machine. Want oh, het loopt altijd lekker. Elk, ja, altijd er wat... ja je, hebt, je hebt natuurlijk altijd wel eh, je piekmomenten dat het net even het verkeer opstroopt of wat dan ook maar ja, het is over het algemeen erg te overzien en als je kijkt hoeveel mensen er ieder jaar naar het komen en ja, hoe dat allemaal in goede banen gaat, dan is dat eigenlijk gewoon want dat euh, je die stroom mensen, die komt altijd bij mij langs de, vanaf de trein. Dat vind ik altijd zo leuk gezicht. Ik ja. ja, denk, daar komen ze allemaal weer. Ja. Ja, en het wel. leuke natuurlijk is, de, de mensen komen nooit meer tegenzin naar het circuit. Nee. Dus uh, iedereen komt er altijd voor z'n Dus je ziet altijd blije mensen. Ja, ja dat, dat is waar. Maar, en we hebben zoveel ervaring dat zelfs drie kwart van het alleroudste circuit ligt er nog. Hè? Van Lennepweg, Beklaan, ja. Vondelaan. Ja, dat, dat, is, dat is dat stukje waar nu Center Park zit. Ja. Uh, dat, is, dat is weg, die weg. Ja, ja dat was het circuit in Zandvoort. En de, in van, van, voor de, van voor de Tweede Wereldoorlog, ja. Dat okay. ja, is allemaal begonnen. Ja. En, dus we hebben heel veel ervaring in Zandvoort. En ja. natuurlijk ervaren mensen zitten. Er, is er iets wat we nog niet gevraagd hebben of wat je nog kwijt wilt? Nee, ik uh, volgens mij alles kunnen zeggen. We hopen morgen op een uh, mooi raceweer. Ja, nou vandaag ook. Uh, het zal geen strandweer worden, maar uh, lekker gewoon lekker raceweer. Uh, goed temperatuur, niet, uh, niet, uh, niet te veel regen. Dat is prima. En uh, ja, ik zou uh, zeggen, Zandvoort dus uh, uh, het is heel voordelig om uh, een keer een in kijk je op ski te brengen, als je een blikje Red Bull koopt mag je eigenlijk al gratis naar binnen dus uh, ja, laat niets je tegenhouden om een keer naar het ski te komen kijken maar ook aan de kassa zijn nog kaarten ja. verkrijgbaar ja hoor, als ze zijn ook de nog de kaarten de verkrijgbaar de ja. dan zet hij hij kan je ook verkeerde. kaarten kopen gewoon voor één dag oh, kan okay, ook, maar voor ja. Die drie dagen. ja, en je kan ook nog een blikje Red Bull voor de deur kopen zelfs op ook nog, oké, okay, okay. okay. dan mag okay. je ook <laughs> naar binnen dus... Oh, okay. oh. dus weinig wat je tegen kan houden denk ik, ja. oké okay. Erik, bedankt voor je komst, je had het hartstikke druk begrijp ik dan gaan we weer snel o, ja. terug naar het circuit. Okay. En heel veel succes. Voor Dank jullie wel. Een heel mooi weekend. Ja. Oké, okay, bedankt. En ook voor het geld. Als je wint, heb je vrienden. Ja. Herman Brood. <laughs>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 Mm his -hmm. name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 en zo gaan we elke keer kijken wat er uh, op dat moment gaande is en daar uh, gaan wij wat mee doen ja. Ja, in het vorige gesprek als ik even ja. Ja? Ja, ja, ik weet het is jouw onderwerp nee, nee <laughs> uh, ja, in het vorige gesprek noem je even computer, doen jullie computer gestuurd nou, ontwerpen, van ja, dat is Want dat, dat klinkt heel high tech hè? dat is van de, van de laatste jaren dat is dat je uh, logo's, dus of het foto's uh, het kunnen afbeeldingen van iemand zijn die zet hij op een chocolade plak. En dat doet hij met een cacao Die print hij daarop. Dus in plaats van papier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 Thuis een feestje ja. hebben dat ze een uh, of een pinderotje of een uh, studentenflik of wat het ook is zelf kunnen maken van de dag of uren uh, gaan we nog een boeketje rozen maken ja. dat gaat dan op het op het geheel en dat uh, ja dat slaat heel erg aan ja dat kan me goed voorstellen oh, ja. en wat moet ik me voorstellen bij een boeketje rozen nou wij we doen heel veel in marsapijn ja. oh, wij, ja. wij wij wij gebruiken een hele goede kwaliteit Duitse marshappin ja. en uh, ja daar maken we ook onze haringen van onze paling uh, ja, ja. Uh, zandvoort heeft natuurlijk ook met de zee te maken ja. we maken natuurlijk uh, de onze bekende zandvoort de strandtruffels dus de de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 op verse boter. Okay. Daar doe je dus uh, poedersuiker. wij gebruiken dan poedersuiker. Ja. Daar draai je op en dan doe je een gedeelte slagroom erheen. Maar, maar dan krijg je al die body natuurlijk. Dan die krijg je boter. die body. Ja. En dan moet je hem invriezen. Ja en bevroren haal je hem door de chocolade oh, oké okay. en dan is het geheim dat is het geheim mm. ja. jij wil voor je terug. Dus anders, <laughs> anders zou je die slagroom niet in nee dat ik ben al dragen. nieuwsgierig hoe, hoe dat kan want dat, ja. dat, dat loopt uit elkaar en wij proberen dan dus uh, we doen er altijd uh, echte vernierstokjes doorheen ja. dat uh, met brandewijn en daar hebben we een eigen recept voor gemaakt okay. ja ook weer niet overdrijven dat je de brandewijn er helemaal uit haalt want dat is niet de bedoeling natuurlijk en dan, ja, dat... We uh, zijn uh, toch wel in gespecialiseerd de laatste jaren eigenlijk. Vooral via culinair. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus daar hadden we allemaal aan de slag remind, ik, ik, dan, ik denk dat, bied, dat daar jullie naamsbekendheid ook... Nou, doen, meer de, door, de zandkorrel. De zandkorrel is... Uh, Zod... ja, ja? Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk een... Uh, dat is het eerste product. En we zijn nu gestart deze weekend naar de zomermarkt met halterstraatjes. Okay. Okay. En halterstraatjes, dat zijn uh, klei, uh, zeg maar kleine steentjes in elkaar. Dat is een, uh, een soort pinderotje met amandeltjes. Ja en die hebben we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 werkruimte ja, gewoon wat van de nou dat Zit ben ik zeker hoor ja. ja dat is iets ja. uh, wat ik nooit gedaan heb heeft hij wel gedaan ja nou geweldig ja ja ja, ja ja ja en dan mag je toch nog een meedoen ja dat is daarom leuk. ja als ja. je ja. chocolatier wil worden nou, moet het is een opleiding voor Ja, ja het, het is zo dat. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat. Uh, je moet een, natuurlijk normaal iets school doen. Dan ga je naar een, een vakschool voor maquetbakkers. Ja. Als je die doorlopen hebt, dan kan je voor de chocola, Want die, dat, dat onderdeel zit wel bij, dat, bij die opleiding. Maar kan je gaan specialiseren in België? In Nederland kan het ook wel, maar de meesten gaan naar België. Wij gebruiken dus ook uiteindelijk. kalabaat Chocola. Dat is een hele grote fabriek. In wereld, een van de grootste bedrijven ter wereld. Die chocola komt uit België. De cacao bonen komen uiteraard uit Ghana en alle warme landen ja, ja. en dergelijke. Dat staat het ook wel in de krant. We proberen ook allemaal vanuit fair vertrein chocola te gebruiken. Want dat is natuurlijk heel uh, ja, is inner, ja, ja, ja, Dus we, daar houden we wel rekening mee. Oké, okay, dat. Uh,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 Stallen ingebracht worden en dat leer je natuurlijk okay, op, op, ja. op, op school ja dat en dat zijn de technische dingen en dat die, zijn de technische, vaak, technische dingen, dingen. Ja, absoluut. Waar, waar we het over hadden creativiteit heb je ook nodig want komt ja. het echt niet uit de verf zie jij hier op. die haring ja het lijkt toch net een echte haring ja het is het is ongelooflijk en dat is marsepijn, denk ik nou dat is iets wat wat uh, mij moet ik eerlijk zeggen van mij vandaan komt ik ben uh, altijd helemaal gek met marsepijn geweest en ja en uh, ja, dat komt hier goed uit en we maken dus paling en haring en ja de, de, de buitenlanders die naar een,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 Ja. Dus de verrassing die zit daar aan te komen. Ja, dat blijft ja. nog een verrassing. <laughs> nou, okay, het is echt weer een ochtend met verrassingen ja, het dat En 15 september dan uh, is de uitslag. Hè? Dan komt de benieuwd. Ik ben benieuwd. Ik ben dan, benieuwd. Dan, uh, ja. Ja, ja, wij ook. Wie weet uh, kunnen wij deze keer uh, de ballonnen neer, uh, neerhangen ja. voor de deur. Ja. <laughs> <Ja. laughs> maar goed, het alleen al dat je er weer bij bent. Ah, betekent je, bent dat je Dat je gewoon steeds goed bezig je bent. Je valt op. Ja. ja. Absoluut. Ja. En ik hoop uh, dat de truffels in goede smaak vallen.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 Een mooie folder, hij ligt en, hier En race, ja ik zie ja. hem, strand Zandvoort. Ja. Daar gaan we straks met praten met Ennis Brokmeijer en uh, met Jacqueline Kracht. Gaan we praten over uh, deze onderwerpen. We gaan eruit voor vanochtend en we gaan eruit uh, met een ode aan de DJ's. She was digging the cat on the radio. Clap for the wolf man. He gon' rate your record high. Yes, baby, I your doctor love. Clap for the wolf man. You gon' dig him till the day you die. <laughs> Everybody talk about the wolf man's pumpiness and 75 or 80 miles an hour. She hung slow, slow, slow. Baby,